Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Stembiljetten in de Amerikaanse staat Wisconsin die per post worden verstuurd... tellen alleen mee als ze zijn bezorgd voordat de stembureaus sluiten. Dat heeft het Hooggerechtshof bepaald. Een lagere rechter had eerder bepaald dat alle stembiljetten... met een poststempel van voor 3 november nog zouden meetellen... ook als de bezorging langer op zich laat wachten. President Trump is fel tegenstander van stemmen per post. Volgens hem is het systeem gevoelig voor fraude... Wisconsin is een kleine staat, maar wel een zogenoemde swing state. In 2016 won Trump in Wisconsin. Nu gaat Biden aan de leiding. Zoals verwacht heeft de Amerikaanse Senaat ingestemd... met de benoeming van Amy Coney Barrett bij het Hoge Rechtshof. Met 52 stemmen voor en 48 tegen. De conservatieve Barrett is voorgedragen door president Trump... Het is zijn derde benoeming bij het Hoge Rechtshof... dat nu een duidelijke conservatieve meerderheid heeft. Zes conservatieve rechters tegenover drie progressieve. Ze zijn allemaal voor het leven benoemd. Nooit eerder werd een benoeming zo kort voor de verkiezingen afgehandeld. Bij de verkiezingen volgende week... staat ook de republikeinse meerderheid in, het sena in de Senaat op het spel. Oorlogsmusea in het hele land gaan hun beveiliging aanscherpen na inbraken bij twee musea. Ook halen ze Duitse topstukken weg, omdat dieven het mogelijk daarop gemunt hebben. Twee weken geleden werd het oorlogsmuseum in Ossendrecht leeggeroofd. En in augustus was er een inbraak in een soortgelijk museum in het Limburgse Beek. Er zijn nog geen daders op gepakt. De musea denken dat inbrekers specifiek op zoek zijn naar Duitse stukken uit de Tweede Wereldoorlog. Het liefst van de SS, omdat daar veel vraag naar is. Het weer. Vannacht neemt het aantal buien af, minima rond 8 graden. Overdag af en toe zon. Tegen de avond gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Bij een stevige zuidenwind wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Ben je verder gegaan nu inmiddels Ik oh, geloof ik ook zo door je meisselen Als jij bij mij doet hey, Al die mensen ze zijn fake Ik kan je blijven. doen Voel me open en we zien wel wat de tijd doet Aan de wij doen is bijna mijn zijsoen Ik geloof ik je let's see Ik heb je constant door mijn mijen En als je mijn Niet ik niet ik ken nog wel eens een eh, Hart is gebroken in peace. Maar ik heb papier en visie. Life on the road is niet iets Ik buffel, ik ren, ik steal. dus ik bel je aan de lena. Ik ben ook alleen en niet alleen. Eh, deze wereld is fake, maar life is real. En ik moet mijzelf herpakken. Op me af van een brand nieuw deal, ben nog steeds met dezelfde gaf yeah. Mensen dat maken verhalen, ik ga ervan uit dat je weet wat wat is Ik wil niet bepalen, maar please, ga niet uit elke week als we vreemd Ik Ik Weet trouwens het probleem, forever doe dit dan is niet oh, de zien. Jij weet ook dat ik meer verdien, er is een tijd van komen, now I gotta leave Maar als ik je niet We'll mm -hmm. Het is eigenlijk niet, niet zo heel ver En er is niets te beleven Maar dat is prima voor jou Even één kroeg in één keer Het is niets om over naar huis te schrijven Dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven Ik ken elke achternaam en ieder plein ik Wil nergens liever zijn Te stil hier aan de overkant Maar ik kom hier vandaan bij je vindt.